Middernacht, zaterdag 15 september. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft contact gehad met Google... over de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Google is eigenaar van YouTube. Volgens het bedrijf heeft het Witte Huis gevraagd... om te kijken of de video in strijd is met YouTubes eigen regels. Google had woensdag al gezegd dat de video online blijft omdat hij geen regels schendt. Wel kan de film vanuit Egypte en Libië niet worden bekeken. Pakistan en Afghanistan hebben zelf een blokkade ingesteld. De anti-islamfilm leidde tot demonstraties in verschillende islamitische landen... waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Op een luchtmachtbasis bij Washington zijn de vier Amerikanen herdacht... die eerder deze week in de Libische stad Benghazi werden gedood... bij protesten tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Onder de slachtoffers was ook de Amerikaanse ambassadeur in Libië. Tijdens de herdenking hielden president Obama en minister Clinton... van Buitenlandse Zaken een toespraak.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 De Britse eigenaar van Kloser is kwaad op de Franse licentiehouder van het blad. In Enschede is een arrestatieteam een lege flatwoning binnengevallen. De politie dacht dat zich daar een man had verschanst die mogelijk een vuurwapen bij zich had. De man zou relatieproblemen en hebben en al eerder bedreigingen hebben geuit. Volgens de politie was de dreiging zeer serieus. Er was een groot gebied rond de flat afgezet en er waren tientallen agenten aanwezig.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 Goedenacht. De verkiezingen zijn geweest, de verkenningen zijn begonnen... en de felle tegenstellingen van voor 12 september moeten nu omgevormd worden... naar zoveel mogelijk overeenstemming. Belangrijk verschil van mening tussen Rutte en Samson ging over Griekenland. Moet dat land nou wel of niet nog meer geld krijgen van andere eurolanden? Rutte beweerde tijdens verschillende debatten van niet. Eh, zelfs zelf zei hij als dat betekent dat Griekenland niet in de eurozone kan blijven. Diederik Samsom is dat met hem oneens... en is bereid Griekenland nog een keer te hulp te schieten als dat nodig is... of zelfs, of nou niet zelfs, maar of uitstel te geven bij het op orde brengen van de begroting. Op dit moment voert Griekenland besprekingen... met vertegenwoordigers van het Internationaal Monetair Fonds... de Europese Centrale Bank en de Europese Unie. Deze zogenoemde trojka gaat onderzoeken of Griekenland nog aanspraak kan maken... op extra financiële hulp. En ondertussen lijden de Grieken... Over de situatie in Griekenland en de problemen van de Grieken praat ik met Ingeborg Beugels. Hij is journalist, televisieprogrammamaker, was jarenlang Balkan-correspondent met als standplaats Athene. Ze heeft in Griekenland uh, nog steeds een huis op het eiland Hydra. En uh, ja, ze kent dat land en de Grieken dus uh, als haar broekzak zou ik bijna zeggen. Maar in ieder geval heel goed. Hartelijk welkom Ingeborg in Kazerluna. Um, als jij in Griekenland op dat eiland Hydra uit je raam kijkt, wat zie je dan? Dan zie ik mijn overbuurvrouw, die is nu 75 en die uh, doet aan ultieme mantelzorg. Die zorgt namelijk voor haar 98 jaar oude tante en voor haar inmiddels 104 jaar oude moeder... En die beide dames die hadden ooit een pensioen van 680 euro per maand. En dat is inmiddels geslonken tot 300 euro per maand. En dat is niet eens genoeg voor hun medicijnen en luiers. En mijn 75-jarige overbuurvrouw... die echt een soort tweede moeder voor mijn kinderen is geweest... of tweede oma, moet ik zeggen, voor mijn kinderen... en een tweede moeder voor mij... die bestuurt een klein pensionnetje... En die zorgt dus voor deze armlastige twee oude dames. Zonder enige hulp. Zonder uh, persoonlijk budget zoals we dat hier in Nederland kennen. Zonder uh, uh, subsidie voor betere ziekenhuisbedden. Die dan thuis bij je zouden worden ja, geïnstalleerd. Ze moeten het zelf doen. Ze moeten het allemaal helemaal zelf doen. Maar ik, doen. ik wil ook nog even een plaatje krijgen, toch? Wat, wat zie je als je om die mevrouw heen kijkt? Zie je. Huizen, de zee. Oh, op die manier. Ja, dat hè. Zie je. ja maar ja. daar kijk ik helemaal niet meer naar. Ik kijk op de, de prachtige zee en de prachtige maar Kijk je, huizen zie je, zie je, de, kijk je over de zee uit? En ik, ik heb een huis dat 30 seconden van de zee af staat. En ik heb een waanzinnig terras dat uitkijkt over zee. En dan zie ik aan de overkant de Peloponnesus, de Skyland van de Peloponnesus. En rechts zie ik het eiland Spetses waar de nomenclatura van Athene zit... dus uh, de voorzitter van het parlement heeft daar een huis... en allerlei belangrijke politici, die hebben daar steeds. Maar ja, sorry, ik, ik, ik ben nu zo met die crisis bezig... dat het allemaal heel leuk wat je vertel, vraagt... over het panorama en de prachtige natuur... Uh, Hier is bovendien een autoloos eiland, dus je ziet geen auto's, geen brobbers, geen fietsen. Je ziet alleen ezels en wandelende mensen, want nou, alles gaat daar of per bootje van haventje naar haventje, buitenom via de zee, of per ezel, of te voet. Maar ja, Als jij die vraag aan mij stelt, dan zie ik mijn overbuurvrouw buurvrouw in de crisis... met haar twee oude oma's. En ziet haar huis er ook minder goed uit dan tien jaar geleden? Ja, want ze kan uh, uh, de, de gevel niet meer schilderen. En uh, dat is echt een heel groot probleem. Niet alleen voor mijn overbuurvrouw, maar voor een heleboel Grieken. Ze kan de elektriciteitsrekening niet meer betalen. Hè? Uh, onder curatelen van Brussel... en de Europese Centrale Bank... en het IMF, de Trojka, die je net noemde... Uh, moeten er allerlei extra belastingen gegeven worden in Griekenland? En omdat een heleboel mensen dat niet kunnen betalen, heeft de Griekse regering bedacht: weet je wat, dat doen we via de elektriciteitsrekening. Want ja, mensen gaan echt wel die elektriciteitsrekening betalen, anders worden ze afgesloten maar van dat de elektriciteit. En dat kunnen ze dus niet. Dus ja, ik heb al drie keer de elektriciteitsrekening van mijn overbuurvrouw betaald. Dus ik, ik subsidieer direct de Griekse crisis. Ja. Ben je daar vaak? Ik ben er heel erg vaak. Uh, ik schrijf een boek op dit moment. Dus uh, ik was in de waanzinnige situatie dat ik daar bijvoorbeeld dit jaar, deze zomer, drie maanden heb kunnen zitten. En vorig jaar twee maanden. Ik ben een maand geleden teruggekomen. Dus ik heb het van heel dichtbij meegemaakt. En wat betekent dat eiland? Wat betekent dat land voor jou? Hoe voel je je daar? Uh, Hydra. En dat is het land. Waar, of dat is het eiland waar mijn kinderen zijn geboren waar ik uh, een ongelooflijke, prachtige, gepassioneerde liefde heb beleefd... met de Griekse vader van mijn kinderen. Waar ik mijn eerste huis heb gekocht. Dit uh, huis? Dit huis, wat er nog steeds staat. En nou ja, waar ik heel erg gelukkig ben geweest... En hele mooie dingen heb gemaakt. Want ik was toen Balkan Correspondent. En ik had een hele grote werkkamer. En daar schreef ik artikelen. Maakte ik radiodecommentaires. En dat kon allemaal toen nog thuis. Hè. Dat monteerde je gewoon thuis. En dan had je een cassette. En dat gooide je dan op KLM Cargo. En dat werd dan in cassettevorm, Ik bedoel, pdf bestond toen nog helemaal niet. Naar, Griekenla naar Nederland gevlogen. En dan kwam het in de uitzending. Um, ik moet je eerlijk zeggen. Hydra is mijn thuis. Meer dan Amsterdam. Ja? Ja. Door al die dingen die je daar beleeft? Ja, ja. Ja, als je, ja. ja en, en ook door de kwaliteit van leven. En nu de kwaliteit van leven voor de Grieken minder is geworden, voel jij je dan ook minder lekker daar? Ja, uh, in de eerste plaats uh, voel ik me heel erg verantwoordelijk voor allerlei mensen in mijn directe omgeving. Zoals ik al zei. Die, die Griekse overbuurvrouw die heeft zo ontzettend veel gedaan voor mijn kinderen, mijn huis, mij. Dat nu zij bijna crepeert, af en toe, ik dat niet uh, zomaar kan aanzien. Dus ik steun haar letterlijk uh, gewoon met geld. En dat is een beetje een gebed zonder eind. Want ja, je betaalt één keer iemands elektriciteitsrekening, twee keer, drie keer. Dus tot hoever moet je doorgaan? Ik ja. doe het zolang het kan, maar ik heb er wel gewaarschuwd. dat daar binnenkort ook, wat mij betreft, een einde aan komt. Ja. En hoe het dan moet, weet ik niet. Daar heb ik echt slapeloze nachten van. En naast die buurvrouw woont ook weer een andere buurvrouw. Ja, mijn overbuurvrouw die kookt ook voor zeven oude mensen in de buurt. Dus die gaat met haar 75 jaar letterlijk iedere avond met een pan, spaghetti. al die oude ja. mensen langs om hen eten te geven. Ja. Een tafeltje dikje. Ja. Ingeborg Beugel is tot twee uur te gast in Casa Luna. Dat vinden wij heel leuk. Straks kunt u met haar in gesprek. Als u meer wilt weten over deze uitzending of andere uitzendingen van Casa Luna... dan kunt u kijken op radio1.nl. Daar kunt u morgenochtend dit gesprek terugluisteren ook. U kunt zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief van Casa Luna. En uh, dan heb ik ook nog de tip om een keer te kijken op de Facebook-site van Casa Luna. Als het goed is, wordt er straks nog een foto van ons gemaakt. En die komt er dan op, op te staan morgenochtend. Dus ach, we krijgen het nog druk en we gaan ook nog heel veel bespreken. Maar eerst misschien maar even over, de, over dat nieuws van vandaag, de trojka. Mm. Um, laten we even beginnen met een fragmentje. Een fragmentje uh, van, en dat moet ik dan even inleiden. Eerst horen wij uh, Mark Rutte. Uh, die heeft van alles geroepen tijdens debatten de afgelopen periode. Dit is volgens mij uit het carré debat van RTL. En, en daarna horen we Jan Kees de Jager uh, met iets wat hij vandaag gezegd heeft. Het is mijn opvatting dat de landen in de problemen zijn... zelf het uiterste moeten doen om in de euro te kunnen blijven. Het is in het Nederlands belang dat wij proberen Zuid-Europa... uit die problemen te helpen. Maar zij moeten wel orde op zaken stellen. Zij moeten de tering naar de nering zetten. En als ze dat niet doen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 <laughs> ik word hier zo boos over. Um, ik begin ik word... even met Rutte. Ja, Rutte. Uh, je hebt net niet mijn meest... ik moet niet zeggen geliefde... maar meest gehate fragment... van Rutte laten horen. Dat was namelijk ook in het Carré-debat. Toen hij op een gegeven moment... het zich permitteerde om te zeggen... over de Grieken... we moeten ze kort aan de lijn houden. Nou, toen viel ik echt van mijn stoel. Ik dacht... hallo... Grieken zijn geen honden. Uh, hoezo moet je de Grieken kort aan de lijn houden? Omdat ze geld over de bank smijten. Nou, sorry. De Grieken bestaan niet. Uh, de Grieken die ik ken... Dat zijn ongelooflijk hardwerkende mensen... die heel vaak drie baantjes hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Bovendien uh, heeft Eurostat, dus de, de, de, de rekenkamer van de EU... berekend dat de Grieken van alle 27 lidstaten het meest werken van iedereen. Hè? Dus uh, veel meer uren dan Nederlanders per week. Veel meer uren dan Duitsers en Belgen en Fransen uh, per week. En dat wil maar niet doordringen uh, in Nederlandse media. Het is absoluut een lulkoek dat Grieken lui zouden zijn... en zouden parasiteren. Wat er aan de hand is, is iets... Maar, maar dat is, nee, ik zei bank, het is trouwens balk over de balk smijten, Maar het is wel zo dat ze natuurlijk veel te veel geld hebben uitgegeven. In ieder geval enorm ja, schulden Maar wie hebben. zijn ze? Dat zijn niet, De Grieken? Nee, dat zijn niet de Grieken. Dat is de, een corrupte, politieke en industriële elite geweest. En uh, er is een schizofrene situatie... decennia en decennia uh, vanaf het moment dat Griekenland lid werd... van toen nog de EEG, inmiddels de EU, uh, aan de orde geweest. En die hield in dat er een politieke elite was of je nou van links was of van rechts was, dat deed er niet toe. Die was corrupt. Die deed van alles waar het Griekse volk niet uh, voor werd ingelicht. En dus ik heb van Grieken in mijn omgeving uh, gehoord... en die waren echt oprecht. Ik had geen enkele reden om aan hun oprechtheid te twijfelen. Die zeiden, wij wisten helemaal niet... dat onze regering zo ontzettend veel geld had geleend. Hè? Dat is, um, bovendien is er in Griekenland behalve de politieke elite ook een enorme machtige andere elite... en dat zijn de Griekse reders. De Griekse reders die, die, uh, bestieren 16% van uh, het marktaandeel van handelsfloten in de wereld. Ze hebben de grootste handelsvloot in de wereld. Er komt ontzettend veel geld bij die rijkers binnen. De reders binnen, die rijkers, ja. zeg ik ook terecht... Alleen er is zo'n ingenieus en verneukeratief belastingstelsel geweest... al die jaren in Griekenland. Want die reders, die vormden eigenlijk de regeringen... dat die mensen, die personen, die reders wel vreselijk rijk werden... maar niets van al dat geld vloeide terug naar de staat. Ja. En er is een gezegde, en dat zegt, ja... Um, Griekenland is arm, maar sommige Grieken zijn heel erg rijk. En je had dus een krankzinnige situatie in Griekenland waarbij het land, de staat, de overheid... als armlastige moest aankloppen bij de EU... en bij de Europese Centrale Bank, en bij het IMF... van geef ons geld, geef ons geld. Terwijl daar een kleine elite was. En die was en politiek en bestond uit die reders. Dus die grote scheepsmagnaten. En, en die waren stinkend rijk. En die namen dat geld in. Nou begon dit met een reactie op uh, iets wat wij niet hebben laten horen. Ik wil toch nog even terug naar de reactie van Rutte... die we wel hebben laten horen. Nou, dat dat, dat er, wat hem betreft geen geld meer naar Griekenland gaat. Zelfs als dat betekent dat ze uit de eurozone gaan. Ja. Um, zoals Rutte spreekt over de Grieken... daar heb ik geen goed voor, voor over. Want hij uh, analyseert de situatie... volkomen verkeerd. Hij heeft geen enkel historisch inzicht. En geen enkel inzicht in wat daar nu werkelijk op dit moment... Het is een moment... nota bene. Ja, ik ben ook historica en ik pretendeer je... of nee, ik zeg gewoon... Uh, dat ik het beter weet dan hij. Ja. Um, hij scheert alle Grieken over één kam. Twintig procent van de Grieken... op dit moment zijn schuld... zal ik maar zeggen... aan de crisis zoals die nu is. Dat, dat zijn is toch een aardig dat zijn, Twintig? Ja, ja, twintig. Dat, dat, dat na nou, vijftien jaar daar gewoond te hebben en alles daarover ja. gelezen hebben, zeg ik dat. Dat zijn namelijk ook de ambtenaren en de mensen in de uit de kluit gewassen overheid enzovoort. Maar tachtig ja. procent, dat zijn gewoon keihard werkende belastingbetalende Grieken. Maar, maar kijk als, mensen... er, als er iets met Nederland gebeurt, dan heb ik dat zelf ook niet gedaan, want ik zit ook niet in de regering. Ik heb ja, het ook niet voor zeggen, maar, maar, ja, maar je hebt er wel precies. mee te dealen. Ja, je hebt er wel mee te dealen. Maar laat Rutte maar eens uitleggen aan mijn overbuurvrouw... en die twee oude vrouwen die bij haar in huis wonen... dat hè, die inmiddels een hond moeten komen met een pensioen van 300 euro per maand... dat zij zich... Ik doe nu zo met mijn vingers, dat kunnen de luisteraars niet zien. Tussen aanhalingstekens ja, doe ik daarmee. Dat zij zich niet aan de afspraken houden. Nee, maar dat Als zij de, huilen. Hij, ja, dat zegt hij, de Rutte wel. Hij ja, zegt hij het voortdurend... Over... De Grieken houden zich niet aan hun afspraken. En wat hij nu net zei in dat fragment wat jullie horen... dat is, ja, ze krijgen geen seconde tijd meer. Ze krijgen geen uitstel meer. Ze krijgen geen cent, cent meer afgezien van het feit dat de woorden ze krijgen geen cent meer... verneucratief zijn. Dat gaat niet om schenkingen, subsidies, investeringen. Het gaat om dikke, vette leningen waar Griekenland... een ongehoord hoog percentage aan rente voor moet betalen. Nederland, om Griekenland te steunen... leent van de ECB tegen 2 En dat wordt doorgeleend, weer tussen aanhalingstekens... aan Griekenland, voor 5,5 ja, Hoe zijn, kan dat je van een land dat failliet krijgen. is... dat uitgeknepen is, zo'n hoge rente vragen? Ja. Nee, ja, dat is niet heel solidair. Dat nee. meteen en de Grieken zien dat dus niet als hulp, maar het, die zien dat als boekerpraktijken en geeft ze ongelijk. Het is, een, het is wel een risico natuurlijk, want de kans, althans als ik mensen mag geloven... is vrij groot dat het niet meer terugkomt. Nou, als je zo'n hoge rente vraagt, dan weet je wel zeker dat het niet meer terugkomt. Ja. Dus het is ook heel erg stom, een korte termijnvisie van de EU überhaupt... dat ze zo'n hoge rente vragen. Maar Rutte vragen. als premier en zeker als lijsttrekker tijdens de, de, de verkiezingen... heeft ook te maken met de mening in Nederland en de peilingen in Nederland... die geven aan dat de meeste mensen hier zeggen... Van, van, we moeten geen geld meer aan Griekenland geven. Het is een bodemloze put. Wat zeg je nu? Rutte moet de kiezer of de, de nee, nee, meerderheid de, de naar de, de mond praten. Dat is nou precies wat er mis is aan de Nederlandse politiek. Je zegt het perfect. Ja. De politici moeten toch beter weten. Het is kip en ei. Als je voortdurend dit soort etterende mythes, leugens... die maar doorgaan aan het Nederlandse volk voert... dan gaat een merendeel daarin geloven. Het is nonsens. Lulkoek. Larikoek. Ja. Um, en, Jan en even Kees... voor de duidelijkheid. Hè? Ja? Ik zeg niet dat de Grieken... geen enkele blaam treft. Dat, is, dat wordt mij af en toe verweten... Ik ben 13 jaar correspondent in Griekenland geweest... en ik heb mijn vingers blauw geschreven aan wat daar allemaal mis was toen. En dan heb ik het over van 1983 tot 1995. Ik sloot iedere reportage, ieder artikel... of het nou een reportage voor de radio of voor de televisie was... af met de retorische vraag... Hoe kan dit gebeuren? Waarom doet Brussel niks? Waarom worden er geen sancties geheven? Waarom is er geen controle op Griekenland? Waarom laat Brussel dit gebeuren? Ik heb echt het idee dat de Brusselse politici in die tijd de kranten niet lazen, niet naar de televisie keken en niet naar de radio luisterden. Want of wij andere, correspondenten andere. zeiden en schreven het allemaal en er gebeurde niks. En geen enkele politicus in Brussel gaf maar een kik. Maar kan 30 jaar, al... nee. nee, ja, je, je je dertig jaar lang zaken doen met Griekenland. Nee, je kan niet 30 jaar lang nu... zaken doen met Griekenland... en dan na 30 jaar lang opeens zeggen dat is allemaal fout. Dat kan niet. Nee, nee maar die hadden natuurlijk hele andere belangen... dan uh, het lezen van krantenartikelen. En die, uh, die hebben daar heel veel geld aan verdiend. Nou, dat is nou een hele goede opmerking. Ja. Jan Kees de Jager zei ook nog iets. Zijn vertrouwen is ook niet toegenomen de laatste tijd. Nee, eh... Uh... Maar Jan Kees de Jager is een hele jonge politicus... Hè, zonder uh, historische kennis. Um, wat jij daarnet zei, uh, Noord-Europa... want daar kwam het eigenlijk op neer wat jij zei... heeft geld verdiend aan Griekenland 30 jaar lang. Dat is helemaal terecht. Toen Griekenland bij toen nog de EEG kwam in 1981... toen uh, is Noord-Europa onmiddellijk leningen gaan geven aan Griekenland... En daar heeft Noord-Europa dik wat de rente betreft aan verdiend. Wat gebeurde er met dat geld dat uit Noord-Europa in Griekenland kwam? Daar gingen de Grieken Noord-Europese, dus ook Nederlandse producten van kopen. Dus Noord-Europa en vooral ook Nederland heeft twee keer 30 jaar lang een Griekenland dik verdiend. In de eerste plaats over de rente van de leningen. En in de tweede plaats omdat Griekenland een afzetmarkt werd voor Nederlandse en Noord-Europese producten. Toen de euro werd ingevoerd, is dat allemaal nog meer Soepeluk in de stroomversnellingen geraakt. En ja, we hebben inmiddels gezien dat wat er met Griekenland het was een soort proefkonijn is er gebeurd. Uiteindelijk ook is gebeurd met Portugal, Italië en Spanje, zeg maar de zuidelijke landen die nu als de zwakke landen van de Europese Unie worden gezien. En natuurlijk was er van alles mis en is er van alles mis in Griekenland: er was corruptie, er was cliëntalisme. Um, er was van alles wat in onze ja. Noord-Europese ogen niet deugde. Maar je kan niet dertig jaar lang willens en wetens zaken doen... met een land waarvan je weet dat daar van alles mis is... om dan, als dan eindelijk de wereldcrisis ons allemaal raakt te zeggen... oh, oh, Griekenland is in zijn eentje helemaal fout. Waarom willen de Grieken in de eurozone blijven eigenlijk? Want als je, dus ik geloof dat daar in peilingen af uitpeilingen is, gebleken is... dat 78% van de Grieken de, de euro wil houden. 79%. Eentje meer. Toen uh, Griekenland met de haren bij de EU... toen nog de EEG werd getrokken in 1981... was de meerderheid van de Grieken daartegen. Uh, dat is in de, in de tijd gedaan door de rechtse uh, president Karamanlis. Die man met die grote borstelige wenkbrauwen. Ik weet niet of je dat nog op je netvlies hebt. Dat was een heel erg Grieks gezicht. Had die man met enorme wenkbrauwen die er echt zo uitspruiten. En uh, toen kwam Papandreou, de premier, de, de Allende van de Balkan. Balkan die kwam toen naar de, de macht. De, was Papandreou, de, mazie, de vader ja. van Jorgos Papandreou. En die heeft toen in zijn verkiezingscampagne gezegd: Nou, uh, zodra ik aan de macht kom, haal ik Griekenland uit de EU. Dat heeft hij niet waargemaakt. Maar even voor de duidelijkheid: toen was de meerderheid van de Grieken er tegen. Ja. Nu zijn de Grieken bang dat als ze uit de euro gaan, uh, uh, ze al hun spaargeld verliezen. Want dat gaat er natuurlijk gebeuren. Hè? Als Want de je teruggaat gaat naar de drachmen, dan verlies je al je spaargeld. Goed, we gaan even naar wat muziek luisteren. Die heb je meegenomen. Ik zit heel erg in mijn papieren te kijken. Ik heb het ergens opgeschreven, maar ik, ik weet het niet meer. Maar jij weet het Sana opgesloten. Sanazito van Mitropanos. Ja. πήρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα Μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνησα Μα διαπαραίτερα πολεμάω το χειμώνα Από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριωτικό Ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιώτικο Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρει. Πριν να τη σβήσει με σπουδάρι, ο παρδάρι. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη Ξημετωμάτω. Λύπη το βλέμμα σου, απ' τις σ' τα χρόνια Zit er een Με ένα κρασιάγιο νωρίτικο και με ένα τέρτη εκλεπίζο με πολιτικό. Βρε το μαχαίρι που σταδιο μα κορίζει και λα εδώ στων στεναχωρών το μετερίζει. Αφού στον όλη βοήθεια υποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσανε. Ανίξη που να τώρα ημέρα με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα, σαν να ζητώ. Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξύμε το το βλέμμα σου από τι αμυνίε τα φρόε. ZANNA ZITO ME NA VIOLI KE NA FENGARI LIEPT TO ONNIRO Dimitris Mitropanos met ZANNA ZITO ZANNA ik vraag naar je Waar gaat dit dit over? Oh, het is zo'n ongelooflijk mooi lied. Het, gaat, het is een beetje nationalistisch. Het gaat heel erg over iemand die in Macedonië... wat natuurlijk een Grieks ding is, strijden heel lang over die naam. Die Zuidelijke Republiek van de, uh, voormalig Joegoslavië... is nu onafhankelijk geworden en noemt zich Macedonië. Nou, daar zijn Grieken woedend ja, over. Die hebben ook een deel wat Macedonië is. Ach, heet, want Macedonië ja. is van Griekenland en uh, die zijn er dus heel boos over... Maar dit, dit lied gaat over Macedonië en uh, het is een beetje surrealistisch. De man die dit zingt, Mitropanis, is net dood. Groot verlies voor uh, Griekenland. En uh, het, het, is, het gaat over liefde voor het land en verweven met de liefde voor een vrouw. Oh. En die ene zin die ik zo ontzettend mooi vind is... Ik roep, naar je, ik roep naar je in Thessaloniki, de hoofdstad van Macedonië. En wat hier mist, dat is de droom, jouw ogen en de viool. En dan de volgende zin is... Ik uh, vraag naar je, ik vraag naar je, ik vraag naar je. Wat hier mist is jouw blik, de maan en de vioolstok. Ja. Nou ja. Ingeborg Beugel, te gast in Kazeluna maakt prachtige armgebaren bij. Het is jammer dat de webcam het vanavond niet doet. Oh, we gelukkig. Zitten, we zitten in een andere studio. Dus, uh... Maar het goede nieuws is dat de zendmast in Noord uh, het straks wel weer doet. Hè? Het duurt nog twee minuten. Ja, die mensen kunnen het nu niet horen, maar ik zeg het toch maar even. Over twee minuten kunt u overal in Nederland Radio 1 weer via de FM horen. En ik hoop dat die mensen in het Noord dan meteen dat ding aanzetten ook, hè? Op, op FM. Want Ingeborg zit hier tot twee uur. Dus dan kunnen ze er nog anderhalf uur van genieten. We gaan even naar de situatie. Kijk, je hebt al iets verteld over je overbuurvrouw. En, en dat zij zorgt voor de, mensen, de oude mensen in de buurt. Dat ze voor ze kookt. Dat ze zorgt voor haar moeder en voor haar tante. Wij krijgen in, in Nederland af en toe dramatische verhalen ook te horen. Over mensen in Griekenland. Uh, zelfmoorden. Uh, ik, hoor, ik las één verhaal van een man van een jaar of... Ergens in de zestig. Die zijn moeder ergens van ja. het dak heeft gegooid. En daarna zelf ook afgesprongen is. Ja, dat heb ik geschreven, dat verhaal in uh, NRC Opinie. Um, iedere dag staan... zijn er... ik wil niet zeggen staan de Griekse kranten vol van... want dat zou overdreven zijn... maar staan er in Griekse kranten berichten over zelfmoorden. Het aantal zelfmoorden is verdrievoudigd... in Griekenland de afgelopen twee jaar. Je hebt ook in Griekenland SOS... Uh, telefoonhulplijnen... en drie van de vier gesprekken tegenwoordig zijn... Crisis related. Dus die gaan over de economische crisis. Gaan over mensen die hun elektriciteitsrekening niet meer kunnen betalen. Die uh, gewoon niet meer rondkomen. En die in wanhoop naar die SOS-lijnen bellen. En in mei dit jaar uh, was ik heel erg getroffen door een bericht van inderdaad. Een 60-jarige man. Die zijn 90-jarige moeder van het dak heeft geduwd. Die aan Alzheimer leed. En die daarna achter zijn moeder aan de dood in is gesprongen... omdat hij, en dit geldt voor heel veel Grieken... wel een appartement had daar de vaste lasten niet meer van kon betalen. Dus dat appartement had hij gekocht, dat was zijn eigendom. Maar hij kon de elektriciteit, het gas, het water en het licht niet meer betalen. En hij kon niet meer voor zijn moeder zorgen. Hij kon letterlijk geen eten meer voor haar kopen. En hij heeft die oude vrouw dus naar het dak van zijn eigen flatgebouw gebracht. En hij heeft haar van het dak geduwd nou, en is er toen zelf achteraan gesprongen. Absolutely. Ja, dat is echt heel erg afschuwelijk. Want, want die, die, die inkomens die worden daar echt gehalveerd of... De Griekse inkomens zijn 60% van het Europese gemiddelde. Dus wat jij verdient, of wat ik verdien... Uh, iemand die hetzelfde soort werk doet in Griekenland... verdient daar 60% van. Drie jaar geleden. Sinds twee jaar zijn al die salarissen met 40 tot 50% verminderd. Even voor de duidelijkheid, dat is in Nederland ondenkbaar. He, dus je had uh, een middelbare schoolleraar... die uh, 1800 euro per maand verdiende, drie jaar geleden. En diezelfde middelbare schoolleraar die moet het nu met 900 euro doen. Ja. Daar kan je je huur niet van betalen. Daar kan je de elektriciteit niet van betalen. Wat er met die elektriciteitsrekening aan de hand is, is ook heel bijzonder. Uh, onder druk van de trojka, waar we het net al over hebben gehad... Uh, heeft de Griekse overheid een reeks extra belastingen gegeven. Die zijn niet inkomensgevoelig. Uh, ik geef je een voorbeeld. Als jij een hele rijke advocaat bent... in de duurste wijk van Griekenland, uh, van Athene en je woont in een appartement van, laten we zeggen, 380 vierkante meter. Dan moet je nu, volgens die nieuwe belasting... voor 380 vierkante meter belasting betalen. Wat goed is, want dat was vroeger niet het geval. Alleen, als jij een arme matroos bent... die van je opa uh, een heel groot huis in een achterbuurt van Piraeus heeft geërfd. En dat huis valt van ellende uit elkaar. Maar dat is ook 380 vierkante Betaal meter. Je even veel. moet je evenveel belasting betalen. Dat werkt dus niet. Omdat een heleboel van die matrozen die belasting niet konden betalen... heeft de Griekse overheid uh, in november 2011 bedacht... weet je wat, we gaan die belasting via die elektriciteitsrekening heffen. Nou... Op dit moment zitten duizenden families in Griekenland zonder elektriciteit. Omdat die elektriciteit dan wordt afgesloten. En dat is dan ook weer heel erg willekeurig. Want in buurten waar de communistische Griekse partij heel erg uh, actief is... en waar hele goede buurtorganisaties zijn, wordt er burgerlijk verzet georganiseerd. Dus als de ambtenaren komen om je elektriciteit af te sluiten... staat daar een cordon van burgers die dat beletten en dan wordt het niet afgesloten, dan blijf je, je elektriciteit houden. Dat gebeurt vooral met oude mensen en gezinnen met hele jonge kinderen. Maar woon jij in een buurt waar die organisaties niet zijn... dan wordt je elektriciteit wel afgesloten. Hm. Ga daar maar eens mee om. Ja. Er zijn ook andere initiatieven. Volgens mij doelde je daar net op. Uh, je ziet dat er op allerlei plekken in Griekenland ruilmarkten ontstaan. Heel bijzonder. Als je bent loodgieter... En je gaat naar zo'n ruilplek. Die zijn heel groot in Patras en ja, in Athene ja. en in Thessaloniki. Dat zijn de grootste steden van Griekenland. En dan, of je met timmerman of weet ik veel. Dan ga je naar zo'n ruilmarktplek. En dan zeg je, nou, ik bied mijn diensten aan. En dan krijg je dan uh, kilo's aardappelen uh, ja. of uh, feta-kaas of tomaten. Een hele stap terug in de tijd dus. Ja, en heel vervelend voor de Griekse regering. Want daar kan dus geen belasting over gegeven ja. worden. En je ziet dat die ruilmarkten groeien. Maar wat je ook ziet in Griekenland, ook in Patras volgens mij... en in uh, uh, Athene zelf, is dat uh, de Gouden Dagenraad daar uh, heel erg tekeer gaat. Dat is een extreemrechtse uh, partij, die heeft meegedaan aan de verkiezingen. Maar die hebben ook knokploegen. We hebben, laten we even wat horen van YouTube. Ik weet niet... Ja, daar moeten wij eigenlijk wel commentaar bij geven. Kan uh, ik dat achteraf doen? Ja, of laten we het nu maar doen, want Ach. volgens mij horen we, horen we veel herrie. Maar ja, dit, dit is een groep mannen met sommige lang haar, sommige kaal... allemaal een zonnebril op, hele brede kerels die over de markt lopen en dan kraampjes van allochtonen in elkaar schoppen. Ja, ja ik, ik en, en, en, word het heel en dat zwak gaat... nu, maar het, als je die beelden ziet... je kan het zo op YouTube vinden, dat is echt dat ongelooflijk heel, shocking. Helemaal in me, dus ik, heb, heb, ik heb niet gezien dat ze mensen ook... Uh, nee, aangepakt, het is heel, nou, je, wat, je, wat je ziet op de beelden is... Uh, uh, je denkt, nou, dit is gewoon een, uh, een, een straatje in Athene... en dan heb je van die straatventers... Een soort kraam die s'nachts of s'avonds met lichtjes in de straat staat. En die verkoopt allerlei rotzooi, weet ik veel, zonnebrillen, ja. uh, whatever. En dan komt er zo'n uh, skinhead en die vraagt aan de kraambeheerder ja. voor een formulier. formulier. Terwijl het staan? helemaal geen politieman of nee. weet ik wat het is, hè? maar die man die heeft zo'n gouden dageraad-T-shirt aan. Dus die, die, die duidelijk uh, Indiaanse of Pakistaanse man die die kraam beheert, die geeft heel onderdanig het papier. En dan kijkt hij naar, knikt hij nog, geeft hij het papier terug. En dan blijft het even heel erg stil. Dan denk je, nou ja, wat is dit? En opeens komt er dus. Van links uit het beeld van dat filmpje... komen daar allemaal van die gouden dageraad t shirts met zonnebrillen op, lang haar, korte haar. Precies wat je zegt. En die slaan in no time dat hele kraampje in puin. Ja. Geen mensen, maar materiële schade. En het is heel erg raar. Want die, die, die Pakistanen, die, die lopen ook weg. Zo, die, die verzetten zich ook helemaal nee, maar niet. maar het kan toch ook niet. Het is, Maar je, als je dat waar gaat het doen aan moet denken je... is gewoon kristal nog. Het ja, is gewoon bruine hemden. Het is gewoon nazi's. Ja. Geen Griekse politie. Hè? Maar er staan dan allemaal, allemaal mensen achter die andere kraampjes. Ja. Die gaan dan handen geven. Hè? Wat goed dat jullie er zijn. Leuk. Eindelijk worden ze ze aangepakt. Vreselijk. Maar, maar dit, wat je hier ziet is dat mensen die het zelf ongelooflijk moeilijk hebben... Ja. Uh, mensen die het nog moeilijker hebben in elkaar uh, ja. trappen. Wat, wat, ja, nou, dit, dit dat is wat je krijgt dus. Stof tot nadenken. Hè? Uh, uh, dit is bijna een filosofische uh, vraag die je dan kunt stellen. Wat doet de crisis met een mens? Ja. Wat ik de afgelopen twee jaar heb gezien... Uh, het begon twee jaar geleden. Toen zag ik in mijn directe omgeving uh, op Hydra... Uh, maar ook in Athene, uh, dat mensen heel erg verontwaardigd waren en boos. Dat jaar, 2011, waren er ook heel veel stakingen... waar allerlei toeristen ontzettend last van hadden. En, maar dat was heel extrovert. En die Grieken zijn nogal extrovert, dus dat, dat werd geuit. Nou, er werd ontzettend veel in de buitenlandse pers over geschreven en over gedaan. Dit jaar, 2012, heb ik ervaren dat die crisis veel meer geïnternaliseerd is in de mensen. Dus wat ik... Er zijn geen stakingen meer. Er zijn niet meer van die enorme demonstraties op straat. Uh, mensen zijn murf. Mensen zijn lamgeslagen, verlamd. En wat ik nu merk is dat mensen massaal aan kalmeringsmiddelen gaan, massaal in therapie gaan, uh, uh, Nachtmerries hebben, uh, niet meer kunnen slapen, uh, huilen. De dochter van mijn overbuurvrouw die begint iedere dag met twee uur huilen. Haar man. Een, een, een sterke man van 46 jaar heeft drie baantjes... en die is deze zomer al drie keer flauw gevallen... omdat hij zeven dagen per week werkt, vier uur per nacht slaapt... en uh, drie jaar geleden voor al dat werk 1800 euro per maand verdiende... en nu nog maar, mind you, 619 die man wordt gek, ze moeten waarschijnlijk hun huurhuis verlaten. En daar komt dan bovenop dat de trojka, waar we het net over hadden... heeft voorgesteld dat de Grieken maar zes dagen per week moeten gaan werken. He, dat is nieuw. Terwijl de meeste Grieken die ik ken, die werken al zeven dagen per week. Het is gewoon krankzinnig. En dan het hoofd nog niet boven. En dan het hoofd nog niet boven. Maar, maar die gouden dagen gaat... Ja, precies. Gaat, ja, dat is dus het andere wat... He, Wilders die heeft in Nederland de Marokkanen als zondebok gevonden. En nu de Grieken. Rutte en Wilders hebben binnen Europees kader de Grieken als zondebok gevonden. En wat zie je dat die Grieken doen, of sommige Grieken... in hun eigen land, waar het heel erg slecht gaat... wordt opeens de zondebok de economische vluchteling. Dus de Pakistan, de man die uit Bangladesh komt... de man die uit Afrika komt... Daardoor is de Gouden Dageraad, die echt SS-partij... zijn echt neonaties, groot geworden. Het was vroeger een ordinaire knokploeg. Hè? Voor ja, het eerst Nou, nog steeds tijdens, heeft je het zo begonnen. Ja, begon. maar voor het eerst tijdens de laatste verkiezingen... hebben ze parlementszetels gekregen. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Die zitten nu gewoon in het parlement, ja. ongehoord. En tot mijn grote schrik... Um, er zijn er allerlei Grieken die deze mensen aanhangen. Mind you, het zijn heel veel oude vrouwtjes. Die, In Atene, ja. ja, ja, het zijn heel veel. Op mijn eiland, Hydra, hebben 150, je moet je voorstellen, Hydra is een soort schiermonnikoog. Heel klein. Ja. Er wonen 2000 mensen. Ik kom daar al 30 jaar, dus ik ken ze bijna alle 2000. Daar hebben 150 mensen op Gouden Raad gestemd. Dat is veel. Dat is heel veel op 2000. Je ziet ook dat op het platteland... de Hydra is een eiland, het ligt buiten Athene. Het platteland wordt meer op Gouden Dageraad gestemd... dan in de grote steden. Behalve in de grote steden, de oude dametjes, waarom? In slechte buurten uh, heeft de Gouden Dageraad, die neonazistische partij soort burgerwachten georganiseerd. Die oude dametjes helpen boodschappen doen. Naar de vlakke tap te gaan enzovoort. En al die oude vrouwen die stemmen massaal op Gouda gaat. En de voltallige, bijna de voltallige politie van Griekenland. Ook? Ook. En waarom zij? Uh, Grieks politie is heel erg onderbetaald. Worden voortdurend beschuldigd van corruptie. Terecht. Maar... Ja, als je onderbetaald wordt, dan is het natuurlijk... als je op zo'n positie zit als politieman... is het heel makkelijk om corrupt te worden. En als je je rekening niet kan betalen... Ja, wat wij altijd vergoedelijk zeggen over landen als Colombia... en weet ik van. Ja, ja, ja, de politie is daar onderbetaald... de militairen zijn onderbetaald, dus ze worden corrupt. Geldt gewoon net zo voor uh, Griekenland. En uh, ja, dat zijn niet echt opgeleide mensen... Uh, die dus ook deelnemen uh, aan die burgerwachten. En ja, die stemmen gouden Daar gaat een ongehoord hoog percentage van de Griekse politie. Ja. En mensen uit Irak, Afghanistan, noem maar op... Die, die, die hebben daar ook helemaal niks meer. Hè? Dat was ook in een, in een reportage van Eén Vandaag, volgens mij. Of nieuws ja. ik weet niet meer... Uh, zag je hoe die mensen moeten leven? Is, het, is het is zo troosteloos allemaal. In kelders, met z'n 45e in stapelbedden, in erbarmelijke toestanden. Het is te erg voor worden. Nou, heb jij zojuist laten weten dat de rutte methode jou niet aanspreekt. Hoe, hoe kom je in godsnaam nog wel uit deze crisis? Ja, mij niet aanspreekt, sorry. Uh, uh, alle economen van wereldformaat, uh, Stiglitz voorop en ook uh, commentatoren zoals Paul Krugman, die schrijven al twee jaar lang vingers blauw uh, uh, met de mededeling: deze bezuinigingspolitiek helpt niet. Het bezuinigingsbeleid. Daar maak je het land mee kapot. Maak je het land mee, maar, kapot maar hoe moet het dan wel? Uh, een, uh, uh, een investeringsbeleid. Dat land moet er bovenop geholpen worden. Dus in plaats van een, een leeggemelkte gemelkte koe... nog meer proberen uit te knijpen, wat natuurlijk niet lukt. Het is ook heel erg dom, he? want over lange termijn gesproken... Hoe wil je nou als we nou het als we nou hebben over onze leningen? Ik ben ook belastingbetaler in Nederland. Als, als ik wil dat Griekenland over tien jaar nog dat geld terugbetaalt. Dan moet je ze toch nu niet kapot maken. Want dan krijg je over tien jaar helemaal niets. Nee, maar meer. de animo in Europa is niet zo groot om ze nog meer te lenen. En jij zei net de afgelopen dertig jaar is erin geïnvesteerd. En dat heeft ook Geïnvesteerd? Niet zo... Geleend. Ja. Tegen dikke vette rente. Nee, maar dat is toch ook niet... geïnvesteerd? er is geld nee, in gehaald. Helemaal niet zo geïnvesteerd. Zij... Nee, ze hebben gewoon leningen gekregen. En dat is mijn kritiek op Brussel. Ik ga een, een voorbeeld geven. Um, als jij een BMW-dealer bent... en je verkoopt aan de tokies een BMW. Je en ze, die tokies die blijken na een half jaar die BMW niet kunnen afbetalen. Wie heeft er dan schuld? Alleen de tokies of ook die stomme BMW-dealer... die aan die tokies die BMW heeft verkocht? Ja. Toen Griekenland bij de EEG kwam... Meteen aan de Amerikaanse eind... hypotheken, denk ik ook. Ja, precies. Toen Griekenland bij de EEG kwam... In 1981 was Griekenland een bananenrepubliek. De laatste Griekse dictatuur was nog maar zes jaar daarvoor opgehouden. Ja. De laatste Griekse dictatuur was van 1967 tot 1974. Dat was geen volwassen parlementaire democratie zoals wij dat in Nederland begrijpen. Toen dacht men, oh, als een land als Griekenland dan maar bij de EEG komt... dan wordt het vanzelf wel een volwassen parlementaire democratie. Toen geloofde men namelijk nog in de maakbaarheid van de maatschappij. Ja. Dat idee is failliet. Blijkt ook failliet. Wat er toen had moeten gebeuren, was dat ze, eh, Brussel had moeten zeggen... oké, okay, je mag lid worden, maar weet je wat? Wij gaan jou, Griekenland, begeleiden naar een normale parlementaire volwassen democratie. Niet gebeurd. Ik wil even naar nu weer, want uh, jij zegt uh, er moet geïnvesteerd worden... En dan is de vraag natuurlijk door wie. Duitsland heeft er geen zin meer in. Nederland heeft er geen zin meer in. De bevolkingen van Duitsland en Nederland hebben dat ook niet. Hoe krijg je die dan mee? Hoe moet, waar moet het geld vandaan? Ja, worden? maar uh, uh, ze hebben er geen zin meer in... omdat de publieke opinie allerlei leugens is voorgeschoteld de afgelopen tijd. Kijk, als alle Duitsers en alle Nederlanders... of het merendeel van de Duitsers, het merendeel van de Nederlanders... vinden dat Grieken... Oezo-drinkende, soufflaki-schokkende, uh, profiterende parasieten zijn. Ja, dan die op een krijg dertigste je... met pensioen gaan. Ja, die op een dertigste met pensioen gaan. Dan, dan krijg je natuurlijk geen empathie, geen compassie, geen solidariteit. Dus, de eerste dus het eerlijke... eerste wat er moet gebeuren... is dat de media, de politiek, de publieke opinie van gedachten doen veranderen. En dan kan er een draagvlak gecreëerd worden voor investeringen. Punt. En dan <laughs> zie je het gebeuren? Nou, ik doe mijn best, toch? Ja, maar dat is wat anders. Ja. Nee, maar heb je nog hoop? Uh, ik zie het vrij somber in. Ik zie het vrij somber in. Ik voel me een beetje roepende in de woestijn. Ja. En dan? Uh, kijk, ik vind het heel erg jammer dat Rutte premier is geworden. Want dat betekent dat we... Hè, Rutte betekent... Merkels beleid en Samsung had betekend Hollande beleid. En Hollande was meer voor een Marshallplan voor Griekenland. Want dat moet er gebeuren: hè? een Marshallplan. Zoals bij ons na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Geld pompen in die. Ja, ja maar uh, dat, dat heb je in, verteld. Maar even, ja. even, de, de, even uitgaan van het sombere scenario. Wat gebeurt er dan? Stel dat, dat, dat er geen nou, bereidheid ik meer is. Het, ik denk dat het schip. Uh, dat de wal het schip zal keren. Dus het er uiteindelijk wel ja, gebeurt. Ja, dat denk ik. Ik denk dat dat... dat maar, maar ten koste van wat? Want dat zal laat gebeuren. En ondertussen zal er nog ontzettend veel leed zijn. Wat er nu aan de hand is in Griekenland... is echt heel dicht in de buurt van een humanitaire catastrofe. Ja. En ik vind het heel erg dat Noord-Europa dat niet wenst te zien. En tegelijkertijd, want dat heb ik ook in jouw verhalen gelezen... helpen mensen elkaar? Dat zei je ook, hè? je buurvrouw heb je beschreven... maar zij is niet de enige... Er zijn prachtige initiatieven. Restaurants in Athene, zowel dure als goedkope restaurants, uh, die gooien uh, eten niet meer weg. Maar aan de achterdeur kunnen arme mensen daar voedsel dat is overgebleven krijgen. En dat werkt vreselijk goed. Hetzelfde geldt voor de supermarkten. Totaal burger-particulier initiatief. Prachtig. Dus het haalt ook het goede in de mensen naar boven. Het haalt ook het goede in de mensen naar boven. En zeker in de Grieken. Uh, wij gaan bijna even ruimte maken... voor de laatste aflevering van Hoorspel Het Bureau. Uh, en daarnaast Kaseloenen weer terug om twee overeen met Ingeborg Beugel. En de vraag aan u thuis is, bent u wel eens in Griekenland geweest? Wat vindt u van dat land en, en van de Grieken? Uh, voelt u zich verbonden en bent u solidair met de Grieken... of vindt u dat ze nu hun eigen problemen maar moeten gaan oplossen? Als u wilt bellen, kan dat via 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan aan ksaluna.ncrv.nl. ksaluna.ncrv.nl. En twitteren, hashtag ksaluna. Wij hebben, we, we hebben nog, nog één minuutje voordat het bureau gaat beginnen. Wanneer, wanneer ga je weer terug? Uh, ik denk in oktober. Ja. Wanneer is hij? In oktober. In oktober. Ja. En dan van het boek werken? Uh, nee, het boek is uh, uh, klaar. Dat wil zeggen, het is nu in de, de, de redigeerfase. Nee, dan, dan uh, ga ik gewoon even naar mijn buurvrouw en kijken hoe het met mijn huis staat. Maar ga je dan ook en, met schrik in het lijf, iedere keer nu weer terug? Om, omdat je misschien denkt: het wordt nog erger, het is nog erger geworden? Een beetje wel. Uh, Hydra is ook onlangs toneel geweest van een opstand. Er kwam. Wat je ook ziet is onder druk van de trojka... toen de Griekse autoriteiten overdreven hun best. Dus er waren belastingcontroleurs en die hebben zo idioot opgetreden... dat de hele uh, idiotische bevolking in opstand kwam. Dat is ook een, een uitwas van die druk van Europa. Goed, Ingeborg Beugel is om twee over één weer bij u terug. En wij dus ook van Kaaseloen. U gaat luisteren naar de laatste aflevering van het bureau. Vanaf maandag uh, komt een hoorspel Boiling Frog van Peter de Graaf, die een tijdje geleden in Casa Luna te gast was. Goed, een kwartiertje dus. En dan zijn we er weer met Casa Luna deel 2. Tot zo. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 75, 1975. Had die brief van Beerta ook nog niet gezien? Is er een brief van Beerta? Beerta stelt de commissie voor om uit ons tijdschrift te stappen. Nee. Nee. Heb je hem al uit, Bart? Ik ben ermee bezig. Het verbaast me omdat hij vorige week nog met Buitenrust Hettema heeft gebeld... en tegen me zei dat Buitenrust mij dit nooit zou accepteren. Hoe verklaar je dat dan? Wacht even. Bovendien menen wij dat de persoonlijke verstandhouding... tussen de Vlaamse en Nederlandse redacteuren op dit ogenblik nog van dienaard is... dat de samenwerking zonder moeite kan worden omgezet in een vrijblijvende medewerking. Het zou me niet verbazen als hij dubbel spel speelde. Denk je dat dan? Hij probeert mij met zijn brief de wind uit de zijde te nemen... maar intussen achter de schermen de zaken zo te regelen dat het schuitje blijft varen... Als de commissie ons straks opdraagt om het nog eens te proberen... dan is hij daar niet verantwoordelijk voor. Zoiets zou ik nou nooit van iemand zeggen. Ik ken Beerta, maar je hebt er geen bewijs voor. Met Koning? Met Caravelli, ik moet je iets verschrikkelijks vertellen. Anton heeft een beroerd gehad. Wanneer? Gisteravond, hij is voor de helft verlamd. Hij ligt niet in de Boerhavenkliniek, maar, maar het kan elk ogenblik afgelopen zijn. Ik wacht op een telefoontje. Dat is erg. Het is verschrikkelijk. Hoe, hoe is het precies gebeurd? komen onverwacht. We zijn gisteren nog aan de kerk. Schrijven, die heeft hij nog naar het bureau gebracht omdat het haast had, zei hij. En toen kwam hij ineens met mijn kamer in met een briefje dat hij niet meer kon praten. En heeft hij nog verschrikkelijk om moeten lachen, is zelfs nog met de machine gaan slepen toen we de dokter al hadden gebeld om daar nog wat boodschappen op te tikken. Je kent hem, ja. Och, het is verschrikkelijk beradenloos. Dat begrijp ik, Moet ja. We moeten nu ook alles zien te regelen. <kwijnt> heb jij, heb jij een agenda daar misschien uh, met de afspraken? afspraken, we, we zullen ook alles moeten afzeggen. Die, die neemt hij altijd mee, maar ik, ik zal er naar kijken. <kwijnt> Als ik jij eens mee help, nee, dan. Nee, op het ogenblik niet. Ze zijn nu met hem bezig. Ik hoor straks wat de diagnose is. <kwijnt> Ik bel je nog op. Houd er rekening mee dat het meteen afgelopen kan zijn. Ik bel je nog met een andere telefoon. Hè? Sterkte. Beerta heeft een beroerte gehad. Nee. Het <laughs> zou toch niet van die brief geweest zijn? Dat zou natuurlijk best kunnen. Ik ga eerst maar naar balk. Ja. Gekondoleerd. Dank je. Anton heeft een te gehad. Dood? Nog niet. Houd me op de hoogte. Dag meneer Koning. Dag meneer Goud. Mag ik u wel condoleren met het overlijden van uw vader? Dank u wel. Dat is een ernstig verlies. Ja. Leeft uw vader nog? Nee, die is ook overleden. Dan weet u wat het is. Ja, ik weet wat het is. Maar nu zijn we weer aan het werk. Ja. Ja. 23. Met Koning? <racht> oh ja. <racht> <kijnt> ik bel u omdat Anton Beerta een broerte heeft gehad. Dat verbaast me niet. Nee. Ja, voor jou is het natuurlijk heel erg, maar ik heb het al lang zien aankomen. Ja. En hoe gaat het nou? Dat hoor ik nog. Want van een beroerte kun je best weer beter worden. Kan mensen die een beroeid hebben gehad en waar niets meer te merken is. Ze zijn hem nu aan het onderzoeken. Bel me dan op als je wat meer weet. Natuurlijk. Maar... Kaartje Kater heeft het zien aankomen. Dat vind ik heel knap van mevrouw Kater. Ik ook. Buiten rust, Hettema. Dag Karst met Maarten. Ik bel je omdat ik juist van Ravelli hoor dat Anton gisteren een beroerte heeft gehad. Wat zeg je? Uh, wacht even. Ik heb koning aan de telefoon en die vertelt me juist dat Anton Beerta een beroerte heeft gehad. Ja? Ze zijn hem op het ogenblik aan het onderzoeken. Ze zijn hem op het ogenblik aan het onderzoeken. Maar Ravelli denkt dat het ieder ogenblik kan zijn afgelopen. Maar Ravelli verwacht dat het ieder ogenblik kan zijn afgelopen... Ja? Meer weet ik nog niet. Ik moet je zeggen dat ik het in en in triest vind. Ik ben er eigenlijk volkomen kapot van zelfs. Buitenrust Hetema vindt het in en in triest. Dat is het ook. Ravelli vroeg me of zijn agenda hier lag om zijn afspraak af te zeggen. Maar die neemt hij toch altijd mee? Ik dacht ook dat hij die altijd meenam. Um, ik vind alleen een notitie bellen voor woensdag. Karst, BH, kaartje kaas, stelmaker vervloed, appel. Moest je kijken. Het ziet er nou uit dat zijn laatste intrige juist niet lukt. <middels> Beerta heeft een beroerte gehad. Hij was ook al oud, hè? 75. Hij had net een brief op mijn bureau gelegd waarin hij de commissie voorstelde om te breken met ons tijdschrift. En nou ga jij je daar zeker weer zorgen over maken? Dat zou ik nou maar niet doen. Maar het is volkomen hopeloos. Hij uh, heeft een lumbaalpunctie gehad en een deel van zijn hersens is totaal vernietigd. God, zo'n wel die hand de lek, ben ik kapot van. Ik, uh, ik, ik ben nog even bij hem geweest, maar het was verschrikkelijk. Mm -hmm. Ik weet niet of ik dat nog eens kan meemaken. Iemand die je zo goed hebt gekend. Het is niet te zien verworpen tot iets, iets dierlijks... dat alleen maar vegeteert. Ja, en dan te bedenken dat dat ook ons lot is... van jou en van mij en van ons allemaal. <lacht> Het is afschuwelijk. Maar... Um... Je hoort toch wel eens dat de functies die verloren zijn gegaan door een, door een ander deel van de hersenen weer worden overgenomen. Nee.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 Dat moet je veel voldoening geven. Natuurlijk. Maar ik heb er nooit aan getwijfeld. Ik heb geen zoons. Terwijl dat besef tot hem deur drong, werd het doodstil om hem heen. Geen geluiden van trams, geen auto's. De stad hield de adem in. Hij keek omhoog naar de lucht waar tussen de kleine gekroeste wolken het blauw van de avond heen ontdrukt. En onverwacht doorstroomde hem een geluksgevoel. Zo intens dat hij zich alleen nog had hoeven af te zetten om in de ruimte weg te vliegen. was het slot van boek 3 van Het Bureau, naar de roman van J.J. Voskuil... in de regie van Peter Tenuil met Krenter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie en podcast, ntr.nl slash bureau. Het Bureau is een productie van de NTR... en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Volgende week uit het Avro Radiotheater, Boiling Frog van Peter de Graaf.